1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Grote zorgcentrum Nieuwegein onder controle. Kamermeerderheid steunt jeugdlidmaatschap voor publieke omroep. En veel problemen met treinreizigers door storing bij Weesp. Het is vanmiddag zonnig en warm. 27 graden op de Wadden tot ruim 30 in het Zuidoosten. Er staat weinig wind. Morgen ook weer tropisch warm, maar later op de dag stevige onweersbuien. En de dagen daarna wordt het met maximaal rond 21 graden aanmerkelijk koeler. In Nieuwegein is de grote brand in een verpleeghuis onder controle, meldt de brandweer. Het vuur brak vanochtend uit op het dak van zorgcentrum De Geinsche Hof. Waaraan werd gewerkt aan het dak. De brandweer evacueerde de bewoners. En u hoort Matthijs Holtrop in gesprek met burgemeester Frans Bakhuis van Nieuwegein. De mensen zijn allemaal veilig uh, opgevangen en, en dat is vanochtend... Uh... 150 mensen evacueren of bewoners evacueren is natuurlijk geen kleinigheid. Maar dat is met, met heel veel inzet van, van medewerkers van het verzorgingshuis. Bouwvakkers die ook aanwezig waren. Buurtbewoners die hulp aanboden en een heleboel hulpverleners. Is dat vanochtend op een uh, goede manier gegaan? is mijn indruk. Ja, vooral ook dankzij die mensen die in de buurt van het verzorgingshuis te hulp kwamen schieten. Zonder die mensen had u er een stuk moeilijker voor gestaan. Ik, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat er zijn wel hulp, mensen uit de buurt geweest die in eerste instantie hulp hebben verleend. maar heel snel was alle hulpverlening ter plaatse. En hulp hebben hulpverleners dat, uh, dat overgenomen. Dus het was ook een situatie waaruit buurtbewoners gewoon de eerste hulp uh, vaak al deden. Die zijn niet blijven kijken. Dat is trouwens heel goed dat mensen als het veilig genoeg kan helpen. Uh, je kan niet alles met hulpverleners alleen doen, maar heel snel waren er heel veel hulpverleners uit de hele regio aanwezig. En die hebben samen met de bewoners of met het uh, uh, personeel van het verzorgingshuis de. De evacuatie op een hele goede manier gedaan. En de bouwvakkers die waren er natuurlijk ook. Want de, daardoor is waarschijnlijk bij de bouw of bij de renovatie iets niet goed gegaan. Ja. Hoe gaat het nu met de bewoners? Ze zijn opgevangen. Van de 150 zijn door 40 naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsklachten. Ongeveer 40. En de anderen zijn opgevangen op diverse locaties in de stad, hier in Nieuwegein, Met begeleiding erbij. En die, dat vindt gewoon op een professionele manier plaats. Ik begrijp dat de bewoners geschokken zijn. Ik heb er ook mijn medeleven mee getoond met het feit dat ze zo, zo geschokken zijn. Maar eh, het zijn natuurlijk kwetsbare mensen in een verplegingshuis. Ja. Dus eh, dat valt niet mee, maar ze zijn allemaal op een veilige manier met begeleiding eh, worden ze opgevangen. Omroepen moeten hoe dan ook gaan fuseren. Als de omroepen zich blijven verzetten tegen de kabinetsplannen... dan gaat de minister ze dwingen. Dat zegt minister Van Bijsterveld van Media. En ze blijft dus bij haar plannen voor de omroepen. Verslaggever Marcel Bril die volgt dat debat. Marcel, waarom houdt de minister zo haar poot stijf? Zij vindt dat het te veel omroepen zijn. En zij vindt dat ze eigenlijk nu al heel koelant is... omdat ze aan de omroepen de mogelijkheid heeft gegeven... om zelf met plannen te komen om te gaan fuseren. Maar uh, lukt dat niet, dan gaat de minister de omroepen inderdaad dwingen om samen te gaan. Van Bijsterveld die reageerde in het debat op de opstelling van de fusieomroepen. Die zeggen, wij verdienen te weinig geld, het levert te weinig op... als we gaan fuseren. Dus die hebben uit protest tegen de plannen de fusiegesprekken gestaakt.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 Het is ook iets wat later pas echt aan de orde komt... als die uh, omroepen er vrijwillig niet uitkomen. Een ander punt dat uh, nog op de agenda staat om besproken te worden... dat is dat jongerenlidmaatschappen, een meerderheid van de Kamer... die wil dat jongeren minder gaan betalen... om lid te worden of te blijven van een omroep dan de ouderen. Als je jonger bent dan 25 jaar, dan hoef je maar 57 te betalen... in plaats van 15 euro voor de volwassenen of de ouderen dan 25 jaar. Daar heeft de minister nog niet op gereageerd, maar een Kamermeerderheid... Die wil dat wel. Marcel Bril in Den Haag. En ook in Den Haag minister Schippers... Minister Schippers past haar voorstellen aan voor bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Ze is van plan om een eigen bijdrage te vragen van mensen die tweede lijns GGZ nodig hebben. Bijvoorbeeld een psychotherapeut of een klinisch psycholoog. En die eigen bijdrage wordt beperkt tot maximaal één keer per jaar in plaats van twee keer. En ook wordt die minder hoog dan eerder werd voorgesteld. 275 euro in plaats van 295 met die bezuinigingen wil Schippers bereiken dat mensen met psychische problemen voor goedkopere behandelingen kiezen. Bijvoorbeeld bij de huisarts of de breed opgeleide gezondheidszorgpsycholoog. In de GGZ wordt vanaf vandaag actie gevoerd tegen de bezuinigingen van Schippers. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn zo'n 200 tegenstanders van president Assad bijeen. Ze willen een aanpak bedenken voor een vreedzame overgang naar democratie. Die bijeenkomst, de eerste in drie maanden, uh, in de drie maanden oude opstand tegen Assad, die vindt plaats met toestemming van het regime. En dat is de reden voor felle kritiek van sommige oppositieleden. Die vinden dat de vergadering alleen maar is bedoeld om president Assad in een beter daglicht te zetten. Andere oppositieleden zijn het daar niet mee eens. En die wijzen op de deelnemerslijst. Daarop staan enkele prominenten die jarenlang in de gevangenis hebben gezeten. Voor hun verzet tegen het bewind. Er zijn een wisselstoring bij Wisp en het levert al uren grote problemen op voor treinreizigers tussen Arnhem, Almeer, Amsterdam, Almere en Hilversum. Zowel lokale als doorgaande treinen zijn getroffen en het is niet duidelijk hoe lang die storing gaat duren. De NS zet vanuit Almere en naar de bussen bussen in, maar er zijn maar weinig bussen beschikbaar, want er zijn zoveel schoolreisjes en vanuit Amsterdam kan worden omgereisd. Er moeten meer allochtone advocaten komen. Dat vindt althans de Orde van Advocaten. Het valt de orde op dat er wel veel Marokkaanse of Turkse rechtenstudenten zijn. Maar die komen uiteindelijk maar weinig in de advocatuur terecht. En om dat te veranderen begint vandaag op twee universiteiten een project advocoaching. Verslaggever Martijn van der Zanden. Als je naar de rechtenopleidingen kijkt, dan zie je dat er heel veel allochtone studenten zijn. Maar Sietze Hebkema van de Commissie Diversiteit van de Orde van Advocaten die komen uiteindelijk niet terug in de advocaturen? Nee, dat klopt. We hebben vastgesteld dat we uh, bijna in zijn geheel missen... de groep van allochtone studenten... die met name aan de VU in Amsterdam en de Erasmus Universiteit groot is... ongeveer 40 procent. Uh, en daar uh, ja, krijgen we er nauwelijks van binnen. Jullie hebben ook onderzoek gedaan... en daar blijkt eigenlijk ook dat de, die studenten een ja, verkeerd beeld hebben van de advocatuur. Althans, een heel eenzijdig beeld. Uh, ze denken dat ze uh, er niet passen... dat het alleen maar voor uh, traditionele corporale uh, jongelui is... Uh, dat het uh, heel hard werk is, dat ze uh, er niet op, plaats zullen zijn, op hun plaats zullen zijn. En nu starten jullie een, een project, Advo Coaching heet dat. Mooi ja. woord is ervoor gevonden. En dat houdt in dat uh, ja, advocaten allochtonen studenten en ook autochtone auto auto studenten gaan begeleiden. We gaan uh, studenten in hun derde jaar uh, dus midden in hun vijfjarige studie. Uh, de mogelijkheid geven. Uh, allochtoon en autochtoon. om uh, in één op één of één op vier. gesprekken. kleine groepjes met. Uh, jongere mensen die in de advocatuur actief zijn. te gaan praten. En daar kunnen ze al hun vragen. al hun twijfels aan stellen. En we denken dat dat beter gaat werken. En daar hebben we dus ook bewijs voor, want de aanmeldingen zijn groot. dan uh, de algemene praatjes die op uh, studentendagen worden gehouden. Het is een project wat niet alleen geldt voor. Uh, ook voor autochtone studenten. En dat bleek ook uit jullie onderzoek. Dat is ook wat de autochtone studenten heel graag willen. Hè? In de gesprekken die we met hen voerden over hoe we hen konden helpen... hebben zij zelf aangegeven... als je dan zo'n middel ter beschikking stelt... doen we het dan ook voor iedereen. Dat vinden wij prettiger, anders worden we weer zo uitgezonderd. En ik denk ook dat dat juist is. En uh, wat je nu ook ziet in de aanmeldingen, is dat het een mix is. Weliswaar uh, het grootste gedeel allochtonen, ook autochtonen. Ik denk ook dat in die groepjes, die mengen we. Dus als er drie of vier van die studenten met zo'n coach gaan praten... dan is het ook goed dat er een mix is. Dan zien ze al direct dat hun vragen niet zo uniek zijn uh, voor uh, allochtonen studenten. Uh, maar dat iedereen die vragen heeft. Franse banken zijn bereid om Griekenland te helpen. Dat heeft de Franse president Sarkozy zojuist verklaard. De Franse financiële instellingen zijn binnen Europa... de grootste investeerders in Griekse staatsleningen. En er is nu een akkoord met die banken. Ze beloven om 70% van alle leningen die afgelopen tijd toch weer uh, die aflopen. toch weer opnieuw te investeren in Griekse leningen voor een relatief lage rente. En nu de Franse banken over de brug zijn, hoopt Sarkozy dat ook de andere Europese banken meedoen aan die hulpactie voor Griekenland. Sport. John van der Brom gaat hij nou wel of niet van ADO naar Vitesse? ADO meldt op de website dat het allemaal niet doorgaat.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 Ja, als Vitesse ineens de portemonnee trekt. Eh, meneer Jordania, waarvan we denken dat hij veel geld heeft en dat bedrag alsnog aanpast. Natuurlijk komt er dan alsnog rond. Meestal in voetbal. Zegenviert uiteindelijk wel het gezond verstand en komt er nog wel een poging om het op te lossen. En bij FC Twente hebben ze al die problemen niet. Daar werd vorige week al bekend dat Ko Adriaanse de nieuwe trainer is. Vandaag is hij gepresenteerd in Enschede. En Adriaanse weet wat hem te doen staat. Ik moet uh, vooral uh, observeren op de trainingen om de spelers nog beter te leren kennen. En, en, en gaan uh, knutselen aan het team om uh, het team zo goed mogelijk uh, uh, te laten spelen. Waarbij uh, de aantrekkelijkheid van spelen voor mij heel erg belangrijk is. Ik, ik heb dat al vanaf het begin gezegd toen ik startte als trainer. Uh, voetbal is entertainment en je speelt het voor mensen die naar een team komen kijken of naar een voetballer komen kijken die, die ze gewoon heel aantrekkelijk vinden qua speelwijze en uh, 30.000 mensen komen hier kijken ja wat willen mensen willen ja die willen mooi voetbal zien die willen prachtige acties zien die willen strijd zien die willen mooie voorzetten zien solo's mooie 1-2'tjes uh, bal op de paal op de lat uh, cornerballen mooie vrije trappen nou daar moet ik voor zorgen ik moet dat regisseren en we willen allemaal dat we kunnen doorrijden. Wijnand Zwaan bij de AWB, Hoe staat het erbij? Ja, het staat er redelijk uh, goed voor, want op uh, de meeste plaatsen zijn de rijstroken weer vrij. Behalve nog op de A2, daar staat nog een uh, lange file tussen Utrecht en Amsterdam. Er gebeurde een ongeluk. Tussen Breukelen en Alpkoude staat nog 8 kilometer. Maar ik hoor dat de rijstroken zojuist wel zijn vrijgegeven. Heel mooi. 12 over 1. Hoofdpunten van het nieuws. In Nieuwegein is de grote brand in een verpleeghuis onder controle. Meldt de brandweer. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor... een speciaal jeugdlidmaatschap van de omroepen. En een sein- en wisselstoring bij Weesp... levert al uren grote problemen op voor treinreizigers... tussen Amsterdam, Almere en Hilversum. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV met het vervolg van lunch. U kent ze wel. Vage voorwaarden in een contract... die vaak tot nare verrassingen achteraf leiden. Kia houdt niet van vaag...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 Dit is Radio 1 en CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Auto's die rijden op zonne-energie zien we voorlopig alleen maar bij de jaarlijkse World Solar Challenge. De race waar studenten van de TU Delft altijd goed presteren. Die prestaties van zonneauto's worden ook steeds indrukwekkender. Toch zijn ze voor u en mij nog niet te koop. En hoe kan dat nou? En half twee is standpunt De Mars der Beschaving is aangekomen in Den Haag. Het is het protest van de kunst- en cultuurwereld tegen de bezuinigingen van het kabinet. Vanmiddag praat de Kamer over de 200 miljoen die het kabinet Rutte wil korten op de sector. En de stelling luidt: het kunst- en cultuurbeleid van het kabinet is onbeschaafd. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, we zouden nu praten met uh, Wilbel Okkels over die uh, auto's op zonne-energie. Maar op de afgesproken plaats is Wilbel Okkels nog niet gearriveerd... terwijl het toch over, over data aan zon is vandaag. Dus die auto gaat dan nog niet zo heel snel, denk ik. Nee, het is meer een logistieke kwestie, maar hij is onderweg. Dus daar gaan we zo meteen mee praten. Daarom eerst nu dit. Het radiodagboek. Deze week met Maarten Ducro. Hij wordt wel de filosoof genoemd. Hij begon tijdens zijn studie psychologie met wielrennen. En nu hij niet meer actief fietst, gebruikt hij zijn kennis in zijn rol als organisatieadviseur. Vanmorgen ging hij langs bij een klant. En Maarten Ducro begint zijn eerste radiodagboek op de parkeerplaats. Want daar is hij maar moeilijk te missen. Wij horen een boxer is. 3,5 liter motor met 260 pk. Hé, hey, wat denk je daarvan? Ik, ik heb de fout begaan om in de file rijdend uh, langs een postcentrum te rijden in Arnhem. En toen een proefritje te maken. Dat had ik beter niet kunnen doen. Je ziet ook hoe bruin ik nu ben. Dat is omdat ik met een open dakje kan rijden. Mijn dochter uh, van 21, die beticht me natuurlijk van de midlife crisis. Je hoort het gewoon, hoor je gewoon drie straten ver. Maar ze heeft ook al wel gevraagd, mag ik een keer meerijden? Dus, uh... ja, nee, die auto, dat is, uh, daar ben ik snel mee weg voor de politie. Nee, onvrijwillig met de politie te maken. Nou, verrek, ik heb laatst... Dat was echt intimiderend. Uh, toen moest ik blazen. En ik was zo bruchter, nuchter als een, als een broodje nuchter. Als een pasgeboren baby. En ze keken streng jongen, van, die gaan we pakken. En toen wisten ze wie ik was, dat krijg je dan ook nog... En toen helemaal van uh, nu laten wij niks merken dat wij, uh, en gaan we nog formeler doen. En ik merkte dat ik dan toch, uh, ja meneer agent, nee meneer agent, ik heb echt niks gedronken. Dat zullen we dan nog wel eens even zien. Nou, dat, was mijn, dat was echt onvrijwillig, vond ik niet leuk. Daar loop ik achteraf, loop ik echt te balen. Ja. Uh, we zijn bij een uh, klant van mij, uh, de politie. Kijk, dit zijn natuurlijk de, de mensen die Nederland draaien houden. Uh, onder andere politie of banken. En dat is mijn eigenlijke werk. En die kunnen er af en toe een bende van maken. Dat hou je niet voor mogelijk. Ik ga hier eens kijken met een paar leidinggevenden. Hoe ze daar een boost aan kunnen geven. Hoe ze kunnen zorgen dat het weer wat gaat presteren. Dank u wel. Alsjeblieft, ga ik even voor bellen. Graag. Kunt u het beste Yvette bellen? Ja, staat aan. Ik ben van huis uit. Ik heb sociale psychologie gedaan en economie. Uh, ik was een sportieve fietser met uh, tenten en fietstassen achterop. Uh, toen ging ik uh, psychologie studeren, de wereld verbeteren. Uh, en, uh, daar werd ik, wel. ik was 18-jarig ventje uit Zeeland en ik kwam uh, terecht tussen de herentredende huisvrouwen. Die dachten: van, zal ik eens even lekker psychologie gaan studeren? Terwijl ze zelf misschien wel een psycholoog nodig hadden. Ik werd helemaal gek. Toen ben ik een eindje gaan fietsen. En dat is het beste wat me ooit is overkomen. Geweldig. En daar heb ik wel ontdekt wat het is om uh, te presteren. Dat was een uh, uh, slachtoffer van mijn talent. Uh, ik, uh, dat, zo, dat klinkt wat negatief, maar ik kon niet anders. Ik moest gewoon de wijde wereld in en dat kreng zo hard mogelijk over zeer Wegen zwegen duwen. Het leidt geen twijfel dat, uh, dat iedereen nadenkt op zijn manier... En dat mijn manier van nadenken niet altijd even handig was voor een wierrengkoers. En een wierrengkoers moet namelijk gemeen zijn. Moet je durven doen alsof je niet hard kan. En ik wilde maar één ding laten zien dat ik zo hard kon dat niemand me bij kon houden. Dat lukte af en toe. Is dat slim? Nee, het is wel hartstikke leuk. En we hebben gisteren in het Nederlands kampioen kunnen zien waar veel nadenken maar op de verkeerde intentie uh, toe kan leiden. Namelijk de intentie van de ploegleider die wil dat zijn renners precies doen wat hij zegt. En dan gaat het naar de kloten. Dat weet iedereen in deze politieorganisatie inmiddels ook. In het jargon is dit narcisme. Dat is geen egoïsme, maar je bent gewoon een narcist. Elke topsporter is een narcist. Papa, kijk eens wat ik kan. Het applaus moet opklinken En geen topsporter gaat dat direct toegeven. Ik geef het hier ook pas toe na 30 jaar. Uh, maar dat is gewoon een ontzettend belangrijke drijfveer. En dat moet je een beetje kanaliseren. Op het moment dat je daar een knip in gaat leggen, zoals gisteren bij Wening... Uh, dan haal je ook de essentie van het sporten weg. Uh, natuurlijk moet je je opofferen in je team. Maar er zit ook gezonde onderlinge concurrentie in. Dat hoort zo. Op. Anders krijg je functionarissen... Die hun taakje uitvoeren. En dan krijg je geen moer van elkaar. Nou, daar hebben we in Nederland nogal best een beetje last van. Uh, zelfs in de advieswereld. Dus daar proberen we wat aan te doen. Oké, okay, ik moet me aanmelden. Dan ga ik door die drie sluizen heen en dan is het gedaan. Nou, voor mij doe ik het goed. Maarten Ducro, vanaf volgende week zit hij als commentator in het hokje... voor de NOS bij de Tour de France natuurlijk op tv... met reportages vanuit Frankrijk. Zijn radiodagboek deze hele week gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluister kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Het is negen minuten voor half twee. Daar is hij zomaar ineens. neder wit. De staking in het openbaar vervoer in Rotterdam woensdag mag doorgaan. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. Over de staking in Amsterdam komt later vandaag een uitspraak. De vervoersmaatschappijen waren naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat zij en de reizigers te veel worden gedupeerd door de stakingen. Morgen wordt in Amsterdam de Nuna 6 gepresenteerd. Een auto die rijdt op zonne-energie. Studenten van de TU Delft zijn er al jaren druk mee... en presteren ook altijd goed tijdens de World Solar Challenge. Dat is een wedstrijd met auto's op zonne-energie. Delft heeft die race al vier keer gewonnen. De prestaties van deze auto's op zonne-energie worden ook steeds indrukwekkender... en toch rijdt er nog steeds niet eentje op de weg. Lunch vraagt zich daarom af, waarom rijden we nog niet op zonne-energie? Nou, ik praat erover met Wubbel Okkels, adviseur van dit Nuon Solar Team... en ook hoogleraar Duurzame Technologie aan die TU in Delft. Dag meneer Okkels, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U was nu toch niet met de zonneauto dat u iets te laat was, of? Nee, nee, nee, maar ik was wel te laat eigenlijk voor een leuke reden... want ik ging even met een taxi, was ik opgehaald vanuit Delft... En die taxi had erg moeilijkheden in de binnenstad hier in Den Haag. Omdat uh, overal is het ja, voetgangersgebied en fietsers en uh, weet ik wat dan ook. Eigenlijk precies zoals het moet zijn. Uh, dus ik vond het helemaal niet erg dat daardoor een beetje uh, tijd verloren ging. Nee, nee. Ze, waarom rijden we nog niet in auto's op zonne-energie? Die taxichauffeur bijvoorbeeld van vanochtend. Ja, maar dat is een kwestie van ontwikkeling. En uh, je kan, het enige wat je kan doen is die ontwikkeling stimuleren en, en het dus wat sneller laten gaan. Maar je hebt wel die ontwikkeling nodig. Ik bedoel, honderd uh, jaar geleden toen vloven we nog niet in, in vliegtuigen met straalmotoren. Dus, uh, ja, er is op zich dus uh, geen, geen belemmering, hè, in principe. Maar, en het gaat ook vrij snel komen. Uh, ik denk dat het ook heel verrassend is voor heel veel uh, Nederlanders... om te horen dat als je een, een elektrische auto zou hebben... dat met vrij weinig zonnepanelen al voldoende energie... Vergaard om die auto's te tanken. En wat dan ook nog leuk is, is ze veel goedkoper dan aan de pomp. Ook een land in Nederland, hè? Waarom... Ook een land in Nederland, Want, ja. Waar wij altijd denken van dat we veel te weinig zon hebben. Ja, Nederland die, die krijgt natuurlijk wel veel minder zon dan de tropen. Maar we hebben wel hele lange dagen in de zomer. En dat compenseert een beetje. Wij krijgen ongeveer de helft van de energie... die men in de tropen op zonnepanelen krijgt. Ja. En, en in Nederland betekent dat op het ogenblik... dat als je nu zonnepanelen koopt... je koopt het even een beetje handig... via, via bijvoorbeeld Urgenda's... Campagne, dan dan ben je, is de stroom net zo duur als, als wat je nu betaalt aan een energiemaatschappij. Zonder subsidie. Ja. Wanneer denkt u dat we wel in die auto's rijden? Ik denk dat het heel snel zal gaan. Ik, ik verwacht dat binnen vijf jaar uh, substantieel zonne-energie overal zien. Omdat het veel goedkoper is. En ik denk dat ook een aantal mensen het gewoon cool vinden eh, om, om bijvoorbeeld een, een, een auto, een elektrische auto te hebben, in een carport. En als je die carport bedekt, hè, noem maar wat, 4 bij 3 meter, dan heb je genoeg zonnepanelen om met zo'n auto 15.000 kilometer per jaar te rijden. En, en per dag? Nou ja, per dag, eh, kijk, dat is natuurlijk een punt. Eh, die zonne-energie is er voornamelijk zomers en overdag. En dat betekent dat je dus, je levert dan zonne-energie aan het net... En, uh, of, of stopt het in de accu van de auto, die dan op een ander moment kan gaan rijden. Dat is een kwestie van, ja, een beetje, beetje handig zijn wat betreft de timing. Ja. Dan zo is het nou één keer. En, maar je zult altijd een soort hybride auto moeten hebben... die dus deels op zonne-energie rijdt en deels op een andere... Uh, nou, dat, nee, dat geloof ik niet. Ik, ik geloof dat wat... Kijk, laat ik zo zeggen, de meer moderne elektrische auto... die rijdt sowieso al 200 kilometer. En wij rijden gemiddeld maar hele korte afstanden, 50 kilometer per dag gemiddeld. En die keren dat je dan verder moet, ja, dan kun je verschillende dingen doen. We zouden een service kunnen hebben dat de, die zegt van nou, ja, dan bieden we je direct even een andere auto aan. Hè, die, die staat dan rechtstreeks voor je deur of wat dan ook. Eh, we kunnen ook uh, overal, uh, zeg maar, een uh, soort, soort, soort emergency uh, laadpalen neerzetten, zodat uh, je op je Tom Tom kan zien van hey jongens, uh, ik heb weinig energie en nu ga ik even daar langs of dat doe je met een app op je, op je iPhone of weet ik wat dan ook. Daar zijn allerlei oplossingen voor. Ja. Het, het gaat erom dat men door moet krijgen dat je iets anders moet leven. Het hoeft niet minder, maar het is wat ja. anders. En het kan misschien ook wel met heel veel plezier. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat het altijd vervelend is. We hebben even contact gezocht met Wim Oude Die zit hier ja. ook altijd op Radio 1 bij de VARA om te praten over auto's. Dat is een ja. autojournalist, auto-industrie, analyst ook. Hij vindt dat vijf jaar wel heel positief is. Hij zegt uh, zelf denk ik vijftien tot twintig jaar. En hij zegt, het zit hem in de capaciteit van die accu's. Die is voorlopig nog te klein. En uh, ook de infrastructuur om die auto's inderdaad op te laden... is nog niet dekkend. Nou ja, kijk, die, die, die vijf jaar, die, dat heb ik van de directeur van BYD, dat is de Build Your Dreams, dat is de grootste autofabriekkant van de wereld, en dit is een Chinees, en die hebben gezegd onlangs in een officiële presentatie in Dubai, dat, uh, dat hun doelstellingen zijn drievoudig, dat is... Uh, uh, betrouwbare accu's met uh, hoge capaciteit. Uh, affordable, dus uh, auto's, elektrische auto's die je uh, kunt, kunt kopen, die niet duur zijn. En, en ervoor zorgen dat dat allemaal uh, echt uh, heel snel wordt geproduceerd. Nou, Als zij een beslissing nemen, onder andere hebben ze een beslissing genomen om volgend jaar 10.000 elektrische bussen te bouwen. Uh, als ik nu zie hoe snel de, de ontwikkeling van zonnepanelen gaat, dan praat je over een ontwikkeling die net zo snel gaat als de mobiele telefoon. Ja, dan denk ik, dan is vijf jaar best wel lang. Mm. Ik bedoel, we zijn natuurlijk gewend om alle dingen gewoon heel erg lang uit te stellen. Zeker in Nederland eh, dan praten we eindeloos over dingen en dan duurt het allemaal heel lang. Ja, want, want dat is het ja. punt. He. U, dat, u hebt daar wel kritiek op op de Nederlandse politiek die dan ja. te, te langzaam is. Terwijl, ze, zitten Nederlander, wij met z'n allen, zit die erop te wachten, denkt u? Nou, de Nederlander zelf, die wil best wel snel schakelen. Ik bedoel, uiteindelijk zijn we een hele levendige bevolking. We zijn een beetje handelaren, dus we ergens geld in zien te verdienen. Dan doen we dat wel. En, en er is heel veel initiatief op duurzaamheidsgebied. Er zijn heel veel gemeentes die fantastisch bezig zijn. Noem we wat, de gemeente Lochem, Tessel is fantastisch bezig, Geer Hugo Waard. Er zijn allemaal, en er zijn heel veel midden- en kleinbedrijven die bezig zijn. En ook wat grotere bedrijven die er nu voor kiezen om duurzaam te zijn. Dus uh, ja, bottom-up, zoals het dan heet, gebeurt er wel heel veel. Maar ik zie bij de regering eigenlijk niet echt ondersteuning... wat betreft duurzame ontwikkeling. Uh, u zei het al, er zijn allerlei initiatieven. Vorige week hoorden we dat de KLM gaat vliegen op frituurvet. Ja. ja. En die, gaan, die zijn nog druk bezig om uh, nog allerlei andere dingen te verzinnen. Uh... Dat klopt. Een van mijn studenten is samen met KLM afgestudeerd... op, uh, op biokerosine, waarbij de kerosine van vliegtuigen maakt uit, uh, uit zeewier. Ja, ja, ja. Dus dat, dat gaat er allemaal aankomen dus dat is een mooie ontwikkeling. Nog even naar die auto's, want uh, nou ja, nogmaals, morgen wordt die, die nieuwe zonneauto gepresenteerd. Dus de 6 de al, hè. Ja. Uh, ooit begonnen met nummer 1, neem ik nee, aan. Nee. Wat, wat, wat voor verschil zit daar tussen, tussen dat eerste type en die door morgen uh, het dag die gaat zien? Ja, dat is zo vreselijk leuk, hè. Want ik heb dat zelf dus helemaal van begin af aan mee, mee mogen maken vanaf het jaar 2000. Elke keer is het zo dat de Nuna is de beste auto is die je kan bedenken. En je kan je niet voorstellen dat er dan nog een betere kan komen. Dat was zo bij de Nuna 1 in 2001. En toen ineens 2003 bleek dat het veel beter kon. En in 2005 bleek dat het veel beter kon, in 2007. En nu ook weer is deze Nuna 6 is aanmerkelijk beter... dan de Nuna 5 van, van twee jaar geleden. Ja, wat wordt beter? Het zijn vooral de dingen zoals de, de, de luchtweerstand. Er wordt steeds minder. Het gewicht van de auto wordt steeds minder. Um, de, de, de wrijving van de, van de wielen de, worden, wordt beter of wordt dus minder. De, de elektromotor wordt efficiënter. De accu's worden beter. Uh, de hele productie, het team krijgt steeds beter door... hoe je een heel betrouwbare auto moet maken. En last but not least, de strategie. He, dus van, van hoe bepaal je hoe hard je gaat rijden, dat wordt ook steeds beter. Want als je namelijk te hard rijdt, dan is je accu op een gegeven moment op voordat je bij de finishlijn bent. En als je te langzaam rijdt, dan heb je nog energie over als je over de finishlijn gaat. En dat is natuurlijk doodzonde. Ja, ja. Dus deze Nuna 6 gaat ook weer winnen gewoon? Ja, dat, dat gaan we maar even vanuit, dat lijkt ja. Dat hoort wel zo, ja. Want wanneer is die weer, die World Solo Challenge? Die 16 oktober start hij. In, in Darwin, dat is in het noorden van, van Australië. En dan 3000 kilometer verder naar beneden toe is Adelaide en daar is de finish. Ja. Nou hoorden we net het radiodagboek met Maarten Ducro, eigenlijk een fietser... maar die heeft dus blijkbaar nu een of andere ja. auto gekocht... waarin hij zijn dak kan laten zakken, zodat hij heel mooi bruin wordt. Hm. En je hoorde hem net ook even wegtrekken en dan, dan hoor je dat geluid van die motor. En dat is toch wat veel autoliefhebbers nog steeds steeds niet kunnen missen, lijkt het wel, dat geluid van die brommende motor. Ik kan me dat voorstellen, maar het was wel geestig. Ik gaf laatst een lezing voor 150 mensen van door uh, Autoweek, en dat waren dus allemaal vervente uh, autoliefhebbers. En ik zei van, toch is het zo, in mijn mening, dat uh, over vijf, misschien tien jaar... de mode zo is veranderd dat het geluid van een twaalfcilinder Ferrari-motor... als ouderwets wordt gezien en dat je het heerlijk vindt... dat moderne auto's gewoon geen geluid meer hebben. Over vijf jaar zegt u, maar u bent een positief... Vijf tot tien. Ik ben ja, optimistisch u, u positief, natuurlijk. Ja, dat, dat vind ik ook, dat hoor ik ook te doen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, we gaan het allemaal meemaken. Dank voor nu uh, voor het gesprek, Wubbel Okkels. Heen, dank. Um, dan is het uh, bijna. Nee, het is al half twee geweest. Zelfs. Zometeen stand.nl gaat over de kunst- en cultuurbezuinigingen. Het kunst- en cultuurbeleid van het kabinet is onbeschaafd. Dat is onze stelling. Heeft allemaal te maken met die Mars der Beschaving die gearriveerd is in Den Haag. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. En daar is hij weer, Ono Duiven wit Radio 1, het NOS-journaal. In Rotterdam rijden woensdag vanaf de ochtendspits tot de avondspits. Geen trams, metro's en bussen. De kortgedingrechter heeft toestemming gegeven... voor een staking tegen de bezuinigingen in het stadsvervoer. Later vandaag wordt bekend of ook in het Amsterdamse en Haagse OV... mag worden gestaakt. Franse banken zijn bereid om Griekenland te helpen. Ze zijn binnen Europa de grootste investeerders in Griekse staatsleningen. Ze beloven om 70% van alle leningen die aflopen... toch weer opnieuw te investeren in Griekse leningen... voor een relatief lage rente. Nu de Franse banken over de brug zijn, wordt gehoopt dat ook de andere Europese banken meedoen aan de hulpactie voor Griekenland. De minister Schippers past haar voorstellen aan voor bezuiniging in de geestelijke gezondheidszorg. De voorgenomen eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een psychotherapeut wordt beperkt tot maximaal één keer per jaar in plaats van twee keer. En ook wordt die minder hoog dan eerder was voorgesteld, 275 euro in plaats van 295 euro. En het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... voor de Libische leider Gaddafi. Dat is zojuist bekend geworden. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Fielen staan er op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij Vinkenveen twee kilometer, na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. En op de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet, voorknopend Benelux, twee kilometer. En dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Dat we bezuinigen op kunst en cultuur maakt ons nog geen cultuurbarbaren, klaagden verschillende Kamerleden. Door het kunstprotest Mars der Beschaving voeden ze zich weggezet als barbaar die de Nederlandse cultuur bij het afval zet. Toen staatssecretaris Zelstra zijn bezuinigingsmaatregelen bekendmaakte, zei hij al.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 Uh, dus het beeld alsof uh, de beschaving uh, uh, op, uh, op het spel staat... Uh, dat zou ik toch verre van mij willen werpen. Volgens Selza staat de beschaving dus niet op het spel. De kunst- en cultuursector vreest dat er veel moois... onmisbaars voor onze samenleving verloren gaat. Ik ga erover praten met Ens Daniel Smit, presentator en bariton... zelf ook aan het demonstreren op het Malieveld. Maar hij is eventjes naar de studio daar van Den Haag gelopen... om met ons mee te praten in Standpunt.nl. Um, dag, Ernst Daniel Smit. Goedemiddag. Ja, uh, gearriveerd, gelukkig. We beginnen altijd met drie keuzes ja. aan het begin. Uh, daar mag je alleen maar ja of nee op zeggen. Ja. Daar komen ze. Ze moeten een toontje lager zingen in Den Haag. Ja. Dit treft mijn kinderen en hun toekomst. Zeker. Bezuiniging op de publieke omroep is belangrijker dan bezuiniging op de kunst. Nee, onzin. Goed, nou dan uh, de stelling. Het kunst- en cultuurbeleid van het kabinet is onbeschaafd. Ik zeg even tegen onze luisteraars dat zij natuurlijk mogen reageren met hun eens of oneens. Bent u daar dus mee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u Twitter gebruikt dan je standpunt. Het kunst- en cultuurbeleid van het kabinet is onbeschaafd. Ernst Daniel Smit, eens of oneens? Voor een deel mee eens. Vooral mee eens omdat het uh, de gevolgen die het heeft... naar een soort onbeschaving leiden. En de manier waarop het gebeurt, de hardstarrigheid, de rigorositeit... De... De regelmatige ongefundeerdheid ervan, die, die doet mij uh, met angst en vrees zien hoe het, het allemaal gaat lopen. Ja, want ik hoor wel uh, bij de kunst- en cultuurmensen uh, dat er bezuinigd moet worden, snappen ja, ze wel. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is toch belachelijk dat wij uh, zogenaamde artiesten allemaal ons, ons salaris vast willen houden... terwijl overal persoonsgebonden budgets uh, worden afgepakt, terwijl de ouderenzorg steeds ver, uh, verder afbrokkelt. Er zijn hele belangrijke grote problemen waar ons land voor staat. En natuurlijk willen we allemaal meehelpen om het op te lossen. Maar de manier waarop het kabinet het nu gaat doen... slaat zulke grote gaten. En niet alleen nu, maar ik denk voor de komende 25 jaar... als we dit vast blijven houden... dat de nieuwe generatie gewoon nooit van zijn leven de kans krijgt om aan te sluiten. Vandaar dat verhaal over die kinderen bij die keuzes. Ja, dat vind ik. Ik vind dat het dat, dat uiteindelijk... Kijk, ik ben nu 58 jaar. En, en uh, ik zit midden... langzaam al tegen het eind van mijn carrière aan. En ik, ik, ik maak heel veel vanuit mijn passie voor jonge talenten... waar ik graag mee werk... zoek ik naar de identiteit van die nieuwe talenten in de kunst. En jonge talenten moeten zich kunnen identificeren met kunst... moeten zich kunnen uiteenzetten met hun omgeving, met de maatschappij... met geldende regels, normen en waarden. Dat moet gesteund worden. Kunst ontstaat niet in de vier grote organisaties... die op dit moment gespaard worden door de, door de regering. Kunst wordt in dat echelon daaronder gemaakt. Kunst. Is dat moment waarop kinderen en jonge mensen en individuen zich uiteenzetten met de maatschappij, via, via het bezoeken van een bibliotheek, een, een schouwburg, een concertzaal, een, een museum. Voer halen voor je geestelijke gezondheidszorg, weet je wel. Het, het, het, het, het, het kabinet en de overheid heeft ook een zorgplicht en dat is niet alleen maar te maken met de fysieke gezondheidszorg... maar ook te maken met een stuk nou. artistieke gezondheidszorg. Even nog over die naam, hè, want er is een hoop over te doen. De ja. Mars der, de, de der Beschaving heet <laughs> ja. de demonstratie. Ja. Uh, daar zijn ze bij de coalitie en de, de gedoogpartner niet helemaal blij mee. Want uh, die worden daar weggezet als een stelletje barbaren. Nou, kijk eens. Ik, uh, ik zal vandaag mijn, mijn speech op, op, op Marifald dan ook beginnen... met een kabinet wat dat qua besluitvaardigheid gegijzeld lijkt... door een partij die elke andere dan de Nederlandse cultuur als gevaar ervaart... zal die gijzeling ooit duur betalen. We zijn aangekomen op dat moment. Hmm. Dus je staat gewoon helemaal achter die naam? Ik sta zeker achter die naam. Het, is, het, het, het, het punt wat ons onderscheidt van... van, van knotsen en vrouwen bij haren de grot inslepen... is onze cultuur. Is onze beschaving. Is onze, het cement wat ons samenbindt. Het, de afspraken die we samen maken... om tot een gemeenschappelijke samenleving te komen. Berust op cultuur. En kunst is daar een van de uitingen van. Ja. Denkt u dat het protest nog wat uithaalt? Nou, <lacht> oh, ik... Ik weet het niet. Ik, ik hou me hard vast. Want het is natuurlijk wel zo, net wat ik al in het begin zei... er zit een soort rigorositeit in de besluitvorming... überhaupt in alles wat ze doen. Alles wat ze aanpakken moet op stel en sprong onmiddellijk gebeuren. Men vraagt advies aan de Raad voor de Kunst. De Raad voor de Kunst zegt dat men niet om de bezuinigingen heen kan, ziet men. Maar dat men toch zeker een bepaalde visie heeft over het tijdsbestek... waarin de plaats zou moeten vinden. Daar hebben vervolgens de regering, zich, of de, de, de, ja, de regering zich helemaal niets van hebben Helemaal werkelijk niets gedaan met de adviezen van de Raad voor de Kunst... Stel je voor dat op economische zaken men de SER om advies vraagt en op een dergelijke manier ook de advies in de winst staat. Hoe, hoe ver komen we dan? Ja. De CDA zegt trouwens hè, dat uh, het nieuwe beleid moet in 2013 ingaan, dus ja. over anderhalf jaar. Ja. Uh, zij zeggen dat is niet te snel. Bovendien, in het regeerakkoord van 2010 stond het ook al. Ja, ja. Ja, goed. Dus de sector wist waar ze aan toe waren? Nou, de sector wist dat er, dat er wat stond te gebeuren. Maar wat er stond te gebeuren, was niet allemaal duidelijk. Dat men nu in 2013 doordrukt... en dat men aan de ene kant uh, de lokale... Uh, ah, iedereen is een bezuinigd. Wat je ook zei, de, de, de overheden bezuinigen. De, de sponsors willen niet meer, want er zitten op het een grote maatschappelijke onverantwoordelijkheid aan het sponsoren van, van kunst. Als je, als je je eigen bedrijf op, op, op knappen staat... en je mensen de land moet sturen, dan moet je ook begrijpen. Het consumentenvertrouwen is afgenomen. De hele economie zakt een beetje weg. In dat tijdsgevricht. En ook nog eens een keer alles verhogen met 13%, waardoor de toegankelijkheid voor met name ouderen en jongeren... naar de theater steeds moeilijker wordt. Het gaat over die btw-verhoging? Ja, en, dan heb je een, een, en op het moment is alles een beetje geconcentreerd... en ontzien wordt in hoge mate de Randstad. De regionale voorzieningen worden zwaar aangepakt. Ja, ik begrijp dat daar trouwens wel een aanpassing komt... Hè? Dat, de coalitie daar toch naar gekeken. heeft. Ja, je hebt één aanpassing in de regio gezien, voor de rest niet. Hè? De rest is allemaal weer in de Randstad gebeurd. Ja, ja. Het, het, het Rotterdamse Filimon is in het residentie krijgen, ja. krijgen dan weer ja. iets om net. Weet je wel, die, zijn een, die krijgen een licht infuusje. Gaan net nog niet dood, maar het moet, moet niet erger worden. Het Gelders orkest dat midden in, in Arnhem uh, centraal zit, ja, nou, dat krijgt dan ook weer net genoeg... dat ze nog even door kunnen gaan, maar in, echt wezenlijk is het niet. In Friesland wordt nog wat gedaan? Ja, dat is heel belangrijk, dat de Friese cultuur natuurlijk ook bewaard blijft. Maar ja, goed, we krijgen straks het, het, het hele omveld uh, zeg maar rechts van Utrecht. Ja, daar houd ik mijn hart voor vast, hoor. Ja. VVD-kamerlid Bart de Liefde zegt... Uh, het is ontzettend veel geld en het gaat pijn doen... maar we gaan terug naar het niveau van 2005. Uh, we moeten niet te dramatisch doen, het is absoluut geen kaalslag. Nee, kaalslag is het ook niet. Dat is, dat, ik vind het ook een vreselijk woord trouwens, kaalslag. Misschien moet ik het zelf woord wel gebruikt, maar ik zal het niet weer doen. Het is, een, het, is een, een, een, uh, het is een verarming. Het is gewoon, het is een kans die je mist. Het is een kans die je mist als je in de, in de aanzet... naar het bereiken van die top. Want men wil die vier grote voorzieningen wil men houden. Die krijgen er zelfs geld bij. Maar daaronder, in die aansluiting, zit geen enkele structurele hulp. En als je daar die hulp niet biedt aan jonge mensen... aan opkomende talenten... dan kunnen ze nooit die inhaalslag naar die, naar die top halen. Dus wat gaan we straks krijgen? We krijgen straks uit het buitenland... waar de opleidingen nog wel allemaal kloppen. En, en, en waar nog wel ruimte is voor, voor, uh, voor experimenteel theater. Die mensen kunnen groeien om naar die top bij ons te komen. En onze eigen mensen blijven nergens... Ik wordt het, het is een beetje een triest verhaal aan het worden. Mm. Uh, Maurits de Hond heeft van het weekend een peiling gedaan over de bezuinigingen van ja. het kabinet. Nou, de publieke omroep komt er helemaal slecht af wat dat betreft. Want daar vinden mensen helemaal, niet, hebben er helemaal geen problemen mee als het daar ook nee. bezuinigd wordt. Uh, die kunst en cultuur staat geloof ik op, op drie. Uh, maar men is het er dus eigenlijk wel mee eens. Ja, en, dat, en dat heeft ook te maken met het beeld. Hè, van kunstenaars zijn lui en subsidieslurpend. Ja, nou, dat is natuurlijk dat heeft ook heel veel te maken met, uh, met, met de opleidingen die men genoten heeft. Als men op conservatorium en toneelschool... de mensen als een soort elitair groepje gaat opleiden... wat alleen maar het beste van het beste mag gaan doen. Ik ben nooit zo opgevoed. Ik heb er ook in mijn eentje gedaan. Het, het is een verkeerd beeld. En daar zijn de artiesten voor een deel ook zelf schuld aan. Daar ligt ook een hele hoop uh, uh, nog aan werk bij de artiesten... om eens een keer gewoon normaal... als normale individuen mee te draaien in de maatschappij... Dus nee, maar dat heeft te maken met opleidingen en ik denk dat dat beeld ook langzaam wel weer zal vervagen. Jerry Gozens, de columnist van het AD, die schrijft vanochtend, die heeft het de hele tijd over Halve Zoolstraat trouwens, uh, als het gaat over de staatssecretaris. <lacht> maar hij zegt, de kunstenaar die zich door een omhooggevallen hardrocker. want uh, ja. zelfs zij heeft er blijk van gegeven dat hij hardrokken concerten bezoekt, ja. Ja. Uh, als staatssecretaris van het werk laat houden, dat is een potsenmaker of erger een ambtenaar. Daar moet je gewoon niet niks van aantrekken, zegt uh, Gozens. Nou, meneer, meneer Zelstel straalt niet de grote passie van kunst uit. Laat ik het zo zeggen. Althans, in zijn, in zijn fysieke verschijning en in zijn, uh, zijn hele karakter wat hij op toneel toont of op, op, op televisie toont. Ja, maar ik bedoel, hij zei, die gozer zegt dus, die communist: ja? van uh, kunstenaars trek je daar nou niks van aan. En ga je gewoon je eigen ding doen. En dan komt het allemaal best wel goed. Er liggen een enorme uitdaging voor kunstenaars. En kunstenaars moeten niet nou gaan lopen, jammeren langs de kant en langs de grachten. Overal. Pak het op, pak de uitdaging op en doe er wat mee. Maar aan de andere kant vraag ik met klem aan de regering en aan de beslissingsmakers om in ieder geval te, te, te zorgen, dat in dat onderveld dat ik straks noemde... dat daar het een en ander kan gebeuren, dat we onze te blijven houden. Mozart, Bach, Verdi, Brahms, noem ze allemaal op. Niemand heeft geschreven wat het volk wilde. Men heeft geschreven vanuit hun eigen passie... en dat heeft de tijd overleefd in de loop der jaren. In die tijd werden ze ook weggezet, subsidies werden afgepakt, al die dingen meer. Er, er ligt een hele hoop uitdaging voor iedereen. En men zou binnen de opleidingsinstituten in Nederland... het een en ander nog moeten aanpassen aan zelfondernemerschap... Want dat opleiden tot het op het eilandje wachten... tot de telefoon gaat voor de goddelijke Ernst Daniel Smit of Pietje Puk... dat gaat dus gewoon niet meer gebeuren. Nee. Telegraaf schrijft vandaag in het commentaar... Uh, de culturele wereld is er kennelijk niet in geslaagd... om de maatschappelijke waarde van kunst goed over het voetlicht te krijgen. Uh, is dat, dat is... Nou ja, kijk, de, de, de, de grote armoede heerst... In, in, in, in wat, wat, de, wat de regering wil. In, uh, u vraagt, wij draaien. Dat is de grote angst en de grote armoede. Men, men ziet niet de andere dan financiële waarde van cultuur en kunst. En dat is iets wat mij met diepe angst uh, het hart omgeeft. Het dat wordt te ik... economisch gemaakt, allemaal. Alles wordt op economie afgerekend. Als een voorstelling, als u. Als u het redt om mensen te trekken, oh, dan bent u geweldig, dan krijgt u van ons succes. Nee, dan heb ik niet meer nodig, dan red ik mezelf. Mm. Ik wil daaronder, maar daaronder daar zit het gevaar, voor met name onze gedoogpartner, en daar zit het gevaar van het experimentele theater. Mensen die vragen stellen, die mensen die dingen aan de kaak stellen, cabaret, al die dingen meer, de cabareteske vormen. We hebben dat zo hard nodig, als we als, wij moeten dat als maatschappij niet willen missen, die zelfreflectie. Ja. Um, u begon er zelf al mee te zeggen... want uh, de, de bezuinigingen op PGB zijn uh, ook heel erg. En het is oh. altijd verleidelijk om dat met elkaar te vergelijken. natuurlijk. Hè, dat je tegen kunstenaars zegt, nou zeur nou niet... want die mensen die hebben pas echt uh, problemen. Natuurlijk heb ik daar ook met mensen op het Malieveld over. Zeg van, jongens, uh, hoe zit je moeder erbij zonder PGB? Ik bedoel, uh, ja, denk na over... Uh, hou het perspectief, hou de menselijke maat in het oog... En, en ga niet wild mee in allerlei rare onderbuikgeschreeuw. Maar zorg ervoor dat je... Dat je uh, zie je het als een uitdaging... Maar blijf vechten voor het feit dat je ervoor zorgt... dat de volgende generatie ons niet verloren gaat. Daar ben ik zo bang voor. Is er eigenlijk een, binnen, binnen de kunst- en cultuurwereld een, een visie op waar, dan, waar het dan... want het, bedoel, het geld moet ergens vandaan komen, dus waar moet, waar moet het dan wel uh, vandaan? Nou kijk, ik vind dat, uh, dat, dat de staat, zoals ik straks al zei... absoluut een zorgplicht heeft op dat gebied. Die heeft een zorgplicht om te zorgen dat de individuen zich kunnen ontwikkelen. Niet alleen maar economische uh, eenheden worden. Cellen die geld opbrengen, cellen die sloven uh, werken... grijze pakken aan het werk, prikkel, grijze pakken terug. Wij bepalen op televisie met welke zenders jij wat gaat zien... en als je naar het theater gaat bepalen, wij wat je mag zien, want dat betalen wij... Dat mag allemaal niet. We moeten. Het geld moet uit. Ik vind ook dat grote bedrijven. Uh en instellingen daar absoluut ook een taak hebben om, om, om, om, om um, uh, kunst ja. en cultuur te steunen. Maar die zeggen, die zeggen over het algemeen, Joop van Ende bijvoorbeeld, ja. die, die stopt heel veel geld daarin. Maar ja, zegt, ja, het is allemaal makkelijker als, als er een positief overheidsbeleid is. Die, die moet echt voortouw nemen. En dan komen de mensen met geld ook wel over de brug. Ja, nou ja, kijk, als, als, als, zoals een tijdje met het filmfonds ook zo was. Dat je op een gegeven moment voor elkaar krijgt dat, dat mensen die dan storten in, in, in projecten. Dat die daar een, een fiscale uh, mogelijkheid toe krijgen om dat deels of wat dan ook af te trekken. Ja, dan schieten we al een beetje op. Maar ja, dat is allemaal niet geregeld. Nee. U was bij ons uh, te gast in het radiodagboek. Uh, en toen zei ja. u: als we de kunst hier om zeep gaan helpen, dan ben ik weg. Ja. Naar België misschien wel. Oh, heerlijk land. Verhuisplannen nou ja. al of niet? <laughs> nee, nog niet. Ik vind het veel te mooi om dit land Het is een fantastisch <laughs> land. Super. Ik ga ja. echt niet weg. Nee, oké. Okay. Uh, Blijven in ieder geval even meeluisteren. Tot, we gaan luisteren naar tot de Belgische. En... Ja, inderdaad. Die, gaan ben nu komen, die komen nu met hun reacties. Um, het kunst- en cultuurbeleid van het kabinet is onbeschaafd. Oh, ik moet even kijken hoe de. Uh, stand is dan. Uh, 1386 mensen hebben tot nu toe gestemd. 47% is het eens. 53% is het nog Daar ben ik hartstikke trots op. We gaan kijken of er nog wat bij komt. nu. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met mevrouw Linde. Um, ik ben het helemaal eens met de stelling. En uh, wat mij met name zo stoort, is: de botbel kun je ook kolonialisme uh, noemen. Een vorm van kolonialisme. Wij zeggen wat goed voor u is, en op die manier. En met name de laatste, de manier waarop, en de manier... In de manier zal best wel veel verbeterd kunnen worden, overal. Ja. Maar laat mensen dat zelf. Die WSW, die mensen. De zwakste mensen in de samenleving, Het was het eerste waarop ze gingen bezuinigen. De ontwikkelingsver... uh, het ontwikkelingswerk wordt helemaal vercommercialiseerd. Uh, alles inderdaad, alles draait om de economie... Mm. En, en er wordt met de botten bijl ja. gehad. Duidelijk, mevrouw, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Heel goedemiddag. Nou, om te beginnen, uw gast, de heer Duijns... kijk, dat is een kunstenaar. Maar zou de meneer willen vragen om uit te leggen, wat is het verschil tussen kunst en cultuur? Kijk, cultuur, dat moet je behouden. Maar kunst, maar tegenwoordig, iedereen gaat zich een beetje kunst vandaan noemen. Nou, als je weet hoeveel gebouwen voorzitten met het geknoeiwerk, ik, ik geef één voorbeeld, ik wil een naam nemen, ik heb een kennis, die werkt bij het museum. Als u weet, daar ook stukken binnenkomen waar een beschrijving bij zit hoe dat opgehangen moet worden. Want het is niet eens te zien wat daar staat. Dus ik bedoel, kijk, cultuur, oké, okay, maar kunst, tegenwoordig noemen de mensen zichzelf zo snel kunst... Nou, de meesten zijn gewoon knoeiers. Uw punt is duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Nico van der Bent. Nico. Ik ben het uh, eens met uh, de stemming. Uh, mede door de reden dat het inderdaad zo snel gaat zoals de, uh, ernst, uh, Daniel Smit, zegt. Uh, de de, de kunstenaars krijgen geen tijd om zelf commercieel uh, te gaan nadenken van hoe ga ik dit overleven. Uh, Den Haag doet maar raak. Uh, zou ze bijvoorbeeld uh, voor uh, de scheepvaart, en dan heb ik het over de pleziervaart, uh, de, de jachtjes en zo... Dit ook zo rigoureus doen dat ze kentekenregistratie gaan invoeren, zodat dan bekend is wie een boot heeft. Zou er zouden zo enorm veel zwart geld naar boven komen, in mijn ogen. Ja, dat dan ook een heel groot probleem is opgelost. En daar talen ze niet naar, want dat raakt hem zelf. Dat kan, en, en dat kan allemaal wel naar de kunst en cultuur, zegt u, als ze dat eens dus bij elkaar gesproken hebben. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. goedemiddag. U zei uit Den Haag, ik vind dat die bezuinigingen op een beschaafde manier uh, naar voren gebracht worden. Iedereen mag erover meepraten, over meedenken. Het, het, het uiteindelijke resultaat zullen we wel zien. Maar ik vind het toch wel een beschaafdheid dat we allemaal mee mogen denken. Ja, dus u bent het oneens met de stelling. Ja. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gesprek met Helen uit uit Amsterdam. Uh, ik ben wel eens met de stelling, maar ik heb de volgende vraag. Ik vraag me af hoeveel mensen die bij de VVD gestemd hebben... voor de hypotheekrenteaftrek, nu dat het een mekkeren... dat die cultuursector ze uitgekleed wordt. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Op de VVD zei u, hè? Wat zegt u? u zei op de zei VVD, ja. Ja, VVD. U bedoelt eigenlijk met te zeggen van... die mensen hebben toch wel genoeg geld. Nou, nou ja, kijk, als je bij de VVD hebt gestemd... vanwege de hypotheekrenteaftrek, een beetje van tevoren... He, dat dit eraan uh, aan te komen stond, dat ja, ja, je op een andere ja. partij moet stemmen, dat je dit voorkomen kunnen laten worden. Ja. Dat is mijn, mijn, mijn mening. Ja, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? Ja. Ik ben het helemaal oneens, want ik hoor wel eens kunst dat er beesten rondlopen in zijn kooitje. En dat noemen ze tegenwoordig kunst. En ik vind goede kunst betaalt zichzelf wel. He, maar kijk, Rembrandt Die werd ook niet gesubsidieerd. En die betaalt er eigenlijk ook uit. Dus ik bedoel, als je goede kunst maakt, dan kom je er zelf wel. Goed, dus gaan, we straks, we ook eens gaan we straks nog even aan Ernst Daniel Smit voorleggen. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Zeg het maar. Ja, dag mensen. Joost Levy, ik sluit me heel erg aan bij Ernst Daniel Smit. Ik werk heel veel met mensen. En uh, wanneer mensen moeite hebben om hun gedachten ook in beelden, in metaforen uit te drukken... En dan, en dan is het vaak heel lastig om hun gedachten onder, onder woorden te brengen. En juist als zij op mensen die met kunst omgaan kunnen denken in beelden, in associaties. Die kunnen hun uh, gedachten in, in verlangens neerzetten. En dat leren ze door kunstopvoeding uh, en kunstonderwijs. En daarom is dat zo belangrijk. En niet alleen voor de dure kunst, maar juist voor... Alles wat met expressie te maken heeft en wat mensen in scholen en uh, werk ja. uh, ook betreft. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Parmentier uit Hengelo. Uh, de kunst en cultuur, daar zeg ik een tak van nijverheid waar uh, een belangrijke wet op van toepassing is. En de wet van vraag en aanbod. En daar kun je weinig aan doen en er is veel te veel aanbod en veel te weinig vraag. En uh, een hoop mensen om mij heen, en daar reken ik mezelf ook toe, die vinden dat een hoop kunst opgedrongen wordt. Uh, het gros is van, van lage kwaliteit. En ja, daar hebben de mensen gewoon geen behoefte aan. Maar hoe bedoelt u eigenlijk opgedr opgedrongen? Nou, uh, ik, geef, ik geef maar een voorbeeld. Er had net iemand over de hypotheekrente over aftrek en de VVD. Nou, als je dan leest uh, wat er bijvoorbeeld meneer S S Daniel Smitters nu. Wat er dan per persoon aan subsidie uh, aan bezoekers naar een opera. Wat, daar, wat daarbij moet. Dan gaat het om een paar duizend euro per jaar per persoon. En dat zijn algemeen mensen die het nog wel kunnen betalen ook. Dan denk je toch, jongens, jongens, jongens, moet dat nou? Ja, ik dacht dat die opera juist hartstikke populair was, dat de zalen er altijd vol zaten. Maar goed, ja, maar dat is een bepaalde groep mensen en het gros geeft er niks om. Mm, Oké, okay, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik uh, ben het totaal oneens met de stelling. Ten eerste vind ik het al... Heel erg dat uh, degene die niet uh, alle, alle soorten van kunst, waarvan veel tussen aanhalingstekens staat, staat, mooi vindt, die wordt als gelijk als een cultuurbaar gezien. Maar ik, volgens mij is het zo, in de eeuw hiervoor kwamen de, de mensen die de echte kunst. Naar voren brachten, die kwamen wel bovendrijven hoor. Dus wat, wat ik, ik zou ook niet weten. waarom iemand subsidies zou moeten krijgen. die, de, die een, een paar ton. Um, uh, pindakaas op, op, een, op de grond smeert. en dat moet ja. dan ook nog kunst zijn. Dat, dat, dat ben ik met de vorige spreker eens. Ja. Er wordt ons zoveel dingen opgedrongen als kunst. Wat wat het helemaal niet genoemd mag ja, worden. Maar Wim T. Schippers hebben, heeft toch... Heeft... Een veel te groot aanbod. Nee, Wim T. Schippers, die dat, dat kaas Kunstwerk maakte... die heeft toch weer bereikt dat wij het er nu over hebben. En dat is toch ook wel een taak van de kunst en de cultuur, mm, dat, je, dat nou, je met elkaar... Ja, nou, in... als, als ik als, als, als, als een prachtig slim verhaaltje ga vertellen... waarvan iedereen gezegd Je moet je eens kijken wat ik nou weer gehoord heb. Ben ik dan ook een kunstenaar? Ik vind het echt... Ik vind het, nee, ik vind het helemaal niets. Nee. dank u wel, meneer. Stand.nl, goedemiddag. Ja... Uh, ik weet niet of ik aan de beurt ben. U bent helemaal aan de beurt, mevrouw. Oh, ja. nou, mijn naam is Annemie Ullmans. Uh, ja, ik hoor dat zo aan. Maar wat ik het meest schokkende vond, en daarom ben ik het wel eens met de stelling. als kortzichtigheid ook een vorm van onbeschaafdheid is. en met name het weghalen van de mogelijkheid van jonge mensen. om met nieuwe uitdrukkingsvonden. met de fantasie van het theater, van de fantasie van naar een museum gaan en. En rondgaan en, en je leren uitdrukken over wat je ziet en wat het met je doet. Als je dat weghaalt, dan snij je de mogelijkheid af voor jonge mensen. die uit niet-kapitaalkrachtige of uit niet-breed georiënteerde uh, milieus komen. om ook die verrijking van hun leven mee te maken. En ik, de, de laatste tijd is er de discussie steeds over. ja, kinderen moeten op basisonderwijs vooral rekenen en schrijven, de, de, taal en rekenen leren. Mm. En dan denk ik, oh nee. Er is ook iets als vorming, en ja. kunstzinnige vorming... dat leert mensen, jonge mensen, ja. zich in te leven in een ander. Ja. Als je kijkt hoe kinderen naar tv kijken... hoe ze als op hele jonge leeftijd zich kunnen inleven in de figuren die ze zien... maar het, het essentiële van kunst beleven samen met anderen... dus buiten je eigen woonkamer, ja. met andere kinderen... en dan met elkaar over kunnen... Mevrouw, u dat kunt er volgens mij uitzien. nog wel uren over praten. Maar we zitten echt aan het eind. Dank u wel ja, voor het dat bellen. Dat vind ik dus heel essentieel. En dat u, vind ik zo kortzichtig. Dat Uw dat punt eindigen. is duidelijk. Ja. Dank u wel. Uh, ik denk dat Ens Daniel Smit het er ook mee eens is. Want ja, heeft hij heeft het ja, net ook al zelf een paar keer zelf die kinderen. Ja. Ik heb toch een paar keer genoteerd ook hè, van mensen die zeggen: van nou, echte kunst, het komt wel bovendrijven. Oh, ja. uh, goede kunst betaalt zichzelf. Vraag en ja. aanbod. Uh, hoe, hoe kijk je Ja, u vraag en aanbod is natuurlijk altijd weer de vraag. Kijk, dat is de zaak waar de regering heen wil. Die wil alleen maar daar naartoe waar, waar vraag naar is, daar wil men bij zijn. Dat vind ik te makkelijk. Dat vind ik te kort door de bochten. Zijn, er zijn hele belangrijke dingen onderweg naar vraag en aanbod die gesubsidieerd moeten worden. De nieuwe vormen, wat de laatste mevrouw ook zei. Mensen, kinderen die zich erin kunnen zetten met een andere mening. Dat je anders naar andere dingen kunt kijken. Dat je dus ook anders naar andere mensen kunt kijken en ook anders naar andere meningen kunt luisteren. Dat wordt allemaal in de kunst vastgelegd. Om die meneer de eerste beller uit te leggen. Cultuur, daarvoor sta ik onder de, een, een collectie van afspraken die we met elkaar hebben samen in een samenleving. Dat is een beetje het cement tussen onze stenen van onze samenleving. De kunst komt voort uit die cultuur. Uit, uit de visie op dingen die wij meemaken in onze gemeenschap. Daar komt een, een, een, een de dromen en de fantasie en de troost. En dat, dat is voor mij dan de kunst. Want, want die meneer, die noemde ook nog weer hebben. Het bekende verhaal van de depots staan vol met schilderijen die ja. ooit met BKR geld ja. zijn betaald. En er kijkt ja. nooit iemand meer naar. En dat, het verhaal van het, het kunstwerk ja. van, van Wim T. Schippers wordt altijd aangehaald. Ja. 30.000 euro. Ik weet het. Nou ja, je weet bij voetballen hoe lang het duurt voordat je een goede spits hebt. Het is dat, dat dat duurt een tijd. En dat is een kwestie van smaak. Daar, kunnen we, daar, daar valt gewoon niet over discussiëren. Dat de een vindt die pindakastvloer onzin en de ander vindt het op een gegeven moment toch iets waarvan je ook inderdaad terecht zei van, maar we hebben het er wel over vriend. Ja. We hebben het er dus wel gewoon over. Het is, hij heeft ons dus wel bezig Het maakt de tongen los. Maakt de tongen los over wat is kunst? Dat is überhaupt een mooie vraag. Ja. Uh, een beetje warm gedraaid zo meteen voor de toespraak. Op het ja, raai, ik hoor. heb er voor me liggen en ik ben geïnspireerd door wat ik hoorde van de, <laughs> van de bellers vandaag. En ik ben natuurlijk niet een van de, van de velen die constant schreeuwt dat het allemaal niet kan. Ik ik ook zeker zeggen dat dingen wel kunnen. Dat zal maar op een fluitconcert komen te staan. Maar dan moet je me tegen kunnen, ja. ik. Nou, ik. Neem in ieder geval de laatste cijfers nog even mee. Want er is dat toch is... nog iets veranderd. Okay. 49% is nu eens met de stelling. 51% nou. oneens. Nou, uh, dus dat vind ik mooi. Je kan zeggen 50-50. Ja, dat vind ik mooi. Zo moet het ook zijn met kunst. Bijna 1600 mensen hebben gestemd. Uh, succes straks. Dank je wel voor de tijd en sterkte met alles. En bedankt ook dat je was uh, in stand.nl. Ens Daniel Smit was dat. Nou, de percentage hebben we gegeven. Kunnen we gelijk naar de andere kant van de tafel. Daar zit Els voor de onderwerpen van dit is de dag. Nou, vandaag, 20 jaar geleden, werd Klaas Bruinsma geliquideerd bij het Hilton in Amsterdam. Daar praten we over met misdaadsjournalist Marian Huske. Esmee Wiegman van de ChristenUnie was vanochtend bij een slacht aanwezig. Kan dus ons precies vertellen hoe dat in zijn werk gaat. Jij. Je zit er niet op te wachten, zie ik aan Maar goed. Het is gelukkig en, uh, radio. En R&D van der Linden neemt afscheid als voorzitter van de Eerste Kamer. En dan met hem blikken we terug op die Eerste Kamer... en vragen we wat is er allemaal aan het veranderen daar. Zo meteen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer...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 Het zomerreces in twee dingen. Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.